Joris Dubinitski met het NOS-journaal. De brandweer heeft in Amsterdam een dode gevonden... in een huis waar vanochtend vroeg brandwoede. Het vuur brak iets voor zeven uur vanochtend uit... in een keuken in een benedenwoning in de pijp. Hoe het slachtoffer is omgekomen en wie het is, is nog niet bekendgemaakt. Twee katten zijn meegenomen door de dierenambulance in Amsterdam. De Russische president Poetin heeft de bezette Oekraïnse havenstad Mariupol bezocht. Dat meldt het Russische staatspersbureau TAS.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 De dode is de chauffeur van de minibus, een kind raakte zwaar gewond en de overige passagiers zijn licht gewond. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. In de bus zat een groep Britten die op familiebezoek waren geweest in Antwerpen en op terugreis waren naar Londen. Volgens de politie in Antwerpen was de minibus kort voor het ongeluk bij een kleinere botsing betrokken en reed hij daarna door. Voetbal. In de eredivisie heeft NEC uit met 3-1 gewonnen van RKC. Sparta won de uitwedstrijd bij Emmen met 2-0. En Ahead Eagles won met 2-1 van FC Utrecht. Voor de wedstrijd in Utrecht begon werd er een minuut stilte gehouden... om de tramaanslag in de stad te herdenken. Die was gisteren precies vier jaar geleden. Het weer. In het binnenland nog wat regen. Vanuit het westen vanmiddag meer zon. Het wordt maximaal 14 graden. Morgen bewolkt in het noorden soms een buitje en het wordt morgen 8 tot 12 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat een file op de A7, Zaanstad richting Hoorn. Tussen Purmerend en Afrit Avenhoorn is de vertraging een half uur. Wat komt door een politieonderzoek? Na een ongeluk één rijstrook is dicht.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 Maar ik was van Louis, dames, met weet je nogal oud, je optaam met 1928. Onderweg zometeen Elsje de Wijn, ook het orkest zonder naam. Maar eerst die Maria Servede, roep naam Meri, geboren in Leiden op 5 augustus 1919. En over, overleden in Hoorn in Limburg op 23 oktober 1998. was een Nederlandse zangeres. En ze vertolkte onder haar artiestenaam Zangeres zonder naam decennia lang het Nederlandse levenslied. Hetgeen haar de bijnaam Koningin van het levenslied op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 Want die kleinigheden maken zo'n verschil. En toen hij dan tenslotte zijn bril had afgezet, dacht ik maar één ding zo Muziek van het orkest zonder naam met O Heide En daarvoor hoort u Elsje de Wijn met Karel. CFM Zandvoort lokale omroep vanuit de Badplaats Zandvoort. De volgende artiest is Eduard Christiani. Beter bekend onder zijn artiestenaam Eddie Christiani. Geboren in Den Haag op 21 april 1918. En overleden. 24 oktober 2016 was een Nederlandse gitarist, zanger, componist en tekstschrijver. En Christiane was tot 2010 nog actieve zanger. Al uh, trad hij sinds 2008 niet meer op in zalen. Christiane staat in het Nederlandstalige levensdietraditie. Maar naast Blue uh, Bandy en Willie Derby erbij waren ook verschillende soort Amerikaanse amusementmuziek van invloed op deze stijl van hem. In 1939 was hij de eerste Nederlander en mogelijk de eerste Europese artiest die een elektrische gitaar en epofo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 Rozen bloeien, Joeghai die, Joeghai daar, en de Alpen toppen gloeien. Joeghai die, Joeghai daar, zie je in de Alpen dalen. Joeghai die, Joeghai daar, van zijn gretels samen de balen. Joeghai die, heidaar. Jodeleti, als de roos weer bloeit, als de roos weer bloeit de Alpenroos weer bloeit Als de Alpenrozen bloeien Joeghaidi, Joeghaida En dan laat de late blinders stoeien Joeghaidi, Joeghaida dan komt amor heel vermetel. Joeghai di, joeghai da, in het hart van Hans en grete. Joeghai di, haida. Jure leetie, jure als de roos weer bloeit, als de roos weer bloeit. Jure leetie, jure leetie, als de alpen roos. Rozen bloeien, Jochai die, Jochai daar gaan de harten sneller bloeien. Jochai die, daar en zo zijn dan na een jaartje. Jochai die, Jochai da, had ze gretel al een paardje. Jochai die, haida.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 een duppie is een bessie, een kwartje is een haatje Een gulden is een piek en een riksdaalder heet een knaak Een tientje is een joetje, vijfentwintig piek en geeltje Maar hoe heet nou een lap van honderd gulden? Raak poen, poen, poen, poen De zegt geld, ander money maar wij zeggen poen, poen Poen, poen, poen, poen Zij je gedacht zijn wat je allemaal met poenkit doet Je hoort vaak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 Nou, bedankt hem hartelijk voor. En deze week heeft u een heleboel gezellige muziek voor ons meegenomen. En de volgende artiest is er van. Auguste Laat, geboren in Tilburg op 16 september 1882... en overleden in Tilburg op 14 februari 1966... was een Nederlandse zanger en humorist. In het begin van de jaren 20 ontwikkelde hij zich via het amateurtoneel... en talentjachten tot humorist. En samen met zijn stadsgenoot Adriaan van Ierland... won hij een duo...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 Doet je dat goed, vervul zo nu en dan, geliefde wensen, het spreekwoord zegt wie doet goed ontmoet. Kun je wat oversparen, gaat het je zakelijk goed, blijf dan niet aan het vergaren, maar wie uit dat moet, leven en laten leven. My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 De ze was trompetter in het leger van de prins. Hij marcheerde van Den helder tot hem rieuw. Hij had geen geld en hij was geen held. En hij hield niet van het krijgsgeweld, maar trompetter was hij wel in hart en ziel. De prins sprak op inspectie tot de major van de compagnie.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 Jan was trompetter in het leger van de prins. Hij marcheerde van den helder tot een bruil. Hij had geen geld en hij was geen held en hij hield niet van een kruisverblijf, maar trompetter was wij in hart en ziel. Jan Klaassen zei vaarwel, m'n lief, ik zie je volgend jaar. Wanneer de lente terugkomt, dan zijn wij weer bij elkaar.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 in Utrecht op 26 februari 1972. Hij was een Nederlandse tekenaar, komiek en cabaretier. In de laatste functie werd hij met name bekend als Dorus. En u hoort hem nu, Dorus, met die plaat Mijn Grote Teen. Mijn Grote Teen Komt door mijn schoen zo heen Mijn Grote Teen Staat helemaal alleen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 je dan niet meer van mij. Als de deur zacht open gaat, dan denk ik dat ben jij. Van boter een dominee, een dominee, pardon. In de kerk in de kerk zie de dominee, in de kerk in de kerk zie de dominee. Een dominee, een dominee, en, en mijn zusster die niet hier, en mijn zusster niet kie. In the car, in the car, see the dominie. the car, in the car, see the dominie. A dominie, a dominie, and a sister, me, me, and a sister, me, me, In de kar ik zie een dominee, in de kark in de een dominee. dominee Een dominee, een dominee, een dominee En we zus daar en we zus er niet, en we zus niet, en ze maakt je van onder een kastelein, een kastelein, paardels Heers betalen, heers betalen, zij de kastelein Heers betalen, heers betalen, zij de kastelein ja je takken, zijn je takken, zij de toverheks Zij je takken, zijn je takken, zijn toverheks de... En ze maakte van boter een baronas. Een baronas, baronas. En de sweeter en de sweeter zijn de baroness. En de sweeter en de sweeter zijn de baroness. Eerst betalen, eerst betalen zij de kastelein. Eerst betalen, eerst betalen zij de kastelein. Zij je pakken, zij je pakken, zij, zij je toverheids. Zij je pakken, zij je de... pakken, zij je pakken. Kom er binnen, kom er binnen, zij de bafelflow, kom er binnen, kom er binnen, zij de bafelflow, in de karak, in karak, de karak, zie de dominie, in de karak, in karak, de karak, zie de dominie, van dominie, van dominie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 No.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 in yeah. your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 kleine man.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 Dit programma houdt natuurlijk iedere zondag tussen 9 en 10 een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Ik bedank nog even kort draai voor het beschikbaar stellen van al deze mooie oud-hollandstaan muziek. En ik wens u zo met een heel veel plezier met CFM Jazz. En ik laat u achter met Jenny Roda, Wim Poppen en met Dag Agentje. Ik wens u nog een fijne zondag en ik zeg tot ziens.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 Agentje, dat kan toch immers niet Zeg juffrouw, ik wil geen tegenspraak, want dat verdraag ik niet Ik hou van uniform en ik ben dol op jouw pensioen Pensioen